Twee uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten waarschuwen voor een tsunami... na een zware aardbeving. Het epicentrum van die beving lag zo'n 90 kilometer... uit de kust van de stad Christchurch. Dat is op het Zuidereiland. Mensen die aan de oostkust van Nieuw-Zeeland wonen... worden opgeroepen om naar het hoger gelegen binnenland te gaan. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. In Nieuw-Zeeland is het nu midden in de nacht. Vijf jaar geleden werd Christchurch ook al getroffen door een aardbeving. Daarbij kwamen 185 mensen om het leven. Die beving had een kracht van 6,3. De beving van vandaag is met 7,4 nog zwaarder. Een petitie tegen het verplichte lerarenregister is in een week tijd door 7500 docenten ondertekend. Ze zijn het er niet mee eens dat ze moeten melden hoe ze zich bijscholen. Tot nu toe is registratie niet verplicht. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen om met ingang van volgend jaar dat te veranderen. Vakbond leraren in actie is tegen omdat de registratie openbaar is en van bovenaf wordt opgelegd. De bond is bang dat bevoegde leraren worden vervangen door onbevoegden omdat de bijscholing niet in orde is. NAVO-topman Stoltenberg waarschuwt de nieuwe Amerikaanse president Trump dat die het belang van de NAVO niet moet onderschatten. We moeten niet allemaal onze eigen koers varen, dat geldt voor Europa en de VS. Dat zegt Stoltenberg in de Britse krant The Observer. De NAVO-topman is het met Trump eens dat de lidstaten meer geld moeten besteden aan defensie. De Franse president Hollande heeft in Parijs gedenktekens onthuld... op plekken waar een jaar geleden aanslagen werden gepleegd. Bij onder meer het Stade de France en Concertzaal Bataclan... zijn plakettes met namen geplaatst. Bij de terreuraanslagen kwamen vorig jaar 130 mensen om het leven. Het weer, wat regen of motregen, vanavond glaait het op... en het is zo'n 3 tot 6 graden. Morgen van het westen uit meer bewolking. In de loop van de ochtend af en toe regen... en het wordt morgen 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de AWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat Vida op het Holendrecht... drie kilometer na een ongeluk. A27, Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Noordeloos 5. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Anytime I need to see a face, I just close my eyes And I am taken to bits, three of crystal mine I'm a gentle feeling, take a chapter in the face of my spine Straight like a chicken cherry cola I don't need to try to explain, I just hold on tight And if it happens again, I'ma move so slightly To the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to well, Come and stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you when I get. But a look and then I spell up perfume feeling like I'm down on the floor And I don't know what I'm in for Conversation is a time and place in the interaction Of a lover and a nick at the time I'm talking Using symbols, using what's gonna be like And to a deep sea diver Who is swimming with the raincoat well, come stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You never know what hit you when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 1997 Savage Garden, I want you. Pracht de tijd om 7 over 2. Ja, ze zijn nu lekker aan het rentenieren, de mannen van Savage Garden. Want uh, ze zijn al sinds 2001 uit elkaar. Wie niet uit elkaar is, is CFM en Anders Holmergen. Tot aan 5 uur is dit uh, Zandvoort op zondag. Het is vooral uh, muziek uh, vandaag bij Zandvoort op zondag. Want uh, uh, er is niet zo heel veel aan de hand. Ja, om 6 uur gaan we voetballen en om 5 uur gaan we racen. Maar dan is dit programma al lang voorbij. Hebben wat uh, sportnieuws, wat regionaal nieuws en vooral uh, lekkere muziek nu van Cold Cut en uh, Jazz en de Plastic Population met.Dottery and uh... the We've got a hot one for you. Can you take care of it? We've got a hot one for you. Can you take care of it? Now. Een beetje grijs en grauw is buiten. Dan moeten we het zelf een beetje vrolijk maken hier bij CFM. Uh, Superior Sunday Sun. Niets van van die Sunday Sun. Maar goed, dan maar de muziek daarvoor. Coldplay en Jazz and the Plastic Population uit lange vervlogen tijden. 1988, Doctor in the House. Oh, wat fantastisch. Uh, dat uh, plaatje heb ik de afgelopen dagen wel een beetje in mijn hoofd gehad... toen ik uh, in het uh, AMC verbleef. En uh, ja dat liedje zong, Dan kwamen er plots allemaal doktoren voor mij te voorschijn getoverd. goed. We gaan even de sport uh, even bekijken. Sven Kramer heeft met een ijzersterke race... verrassend goud gepakt op de 1500 meter... bij de wereldbeker in Harbin. De 30-jarige Vries finishte in 1 minuut 4679... en bleef Dennis Juskov 67 uh, duizendste van of honderdste van de seconde voor... Kramer kwam in de voorlaatste rit het ijs op. Tegen Bart Swinks liet hij zien dat de zege op de 1500 meter tijdens de Karners B-cup geen incident was. Dit is de derde wereldbekeroverwinning voor Kramer op deze afstand. De laatste zege op de 1500 meter dateert echter alweer van 8 november 2008. Dat was ook de laatste podiumplaats op de 1500 meter. Swinks noteerde de derde uh, tijd op de mijl 1.47.54... Hij verkwam dat Patrick Roest, teamgenoot van Kramer bij Lotto Jumbo... zijn eerste individuele medaille pakte. Roest moest met 1,4792 genoegen nemen met de vierde plaats. Het is voor Kramer het derde goud van het wereldbekerweekend. weekend. Hij won vrijdag de 5000 meter en zaterdag was hij met de achtervolgingsploeg oppermachtig. En samen met Roest en Douwe de Vries zette hij de andere ploegen te kijk... Geldnuis moest eerder op de dag rijden in de B-groep... omdat hij in de, bij de knsb cup de vierde tijd had genoteerd... en bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen... slechts drie Nederlanders in de A-groep mochten rijden. Nuis won die 1500 meter in de B-groep wel. En overtuigd ook met 1.47.38 was hij maar liefst 1, 1 seconde 12... sneller dan nummer 2, Douwe de Vries... De van nummer 3, Taro Kondo, was 1,61... en Nuis zou met zijn tijd tweede zijn geworden bij de A-groep. Dan nog meer schaatsen, want Pavel Kolisnikov... heeft bij de wereldbeker in Harbin goud gepakt... op de tweede 500 meter van het weekend. Na de tegenvallende tweede tijd op de 500 meter van zaterdag... was hij een dag daarna nipt sneller dan de Chinees Tingyu Guao. Klishnikov won in 34.98 slechts een honderdste sneller dan Gao. Daarmee bleef een grote verrassing uit. Gao, het 18-jarige Chinese sprinttalent, leek lange tijd met zijn 34.99 als enige rijder onder de 35 seconden te duiken. Gao debuteerde vorig jaar in de wereldbeker bij de senioren, maar reed tot dit weekend nog nooit in de aangroep. Wel nam hij vorig seizoen deel aan het WK-sprint... en hij eindigde daar op een anonieme 24 e plaats. Nu heeft hij de aansluiting met de top gevonden. Toch werd er zondag nog sneller gereden. Ruslan Marashov, die vrijdag werd gedisqualificeerd... vanwege een valse start, reed in de B-groep 34-88. Maar omdat hij een blokje had weggetikt... werd hij nu ook weer uit de uitslag gehaald. In tegenstelling tot... Zaterdag konden de Nederlandse mannen zich niet onder de beste mengen. Kai voorbij eindigde op de eerste 500 meter nog op het podium. Hij werd derde, nu werd hij slechts zestiende. De beste Nederlander was Ronald Mulder. Met zijn achtste of plaats, 35-27, bleef hij zijn teamgenoot. Dai Dai Tap nipt voor, hij werd namelijk negende. Jans Mekens, die, die zaterdag nog vierde werd, noteerde nu de vijftiende tijd... Dan nog even wat vrouwenschaatsen. Heller Bergsma heeft in Harbin de Nederlandse vrouwen afgeproefd op de 1500 meter. De Amerikaanse rijster, voorheen bekend als Heller Richardson... was op de mel veel sneller dan de rest. Bergsma zegende vierde in 1,57 blank. De nummers 2, 3 en 4 waren allemaal Nederlandse vrouwen... maar het Leenstra kwam met 1,5764 nog het dichtst in de buurt van Bergsma... Meneer Wust werd nog wel derde, maar de tijd viel iets wat tegen. Met 1,5818 18 was Wust liefst 1,18 secondes langzamer dan Bergsma. Antoinette de Jong eindigde als vierde en Bergsma begint goed aan het seizoen. Vorig jaar eindigde ze in het eindklassement 500 meter als tweede. Zo voor het schaatsen, we gaan weer verder met muziek. Dat doen we met Paul McCartney en Michael Jackson met CCC. till you play your de muziek. He. Randy Crawford, Streetlife, doet zo niet alleen maar met de Crusaders. En wie het ook niet alleen deed, was Paul McCartney. Toen ze nog vrienden waren van elkaar, Michael Jackson en Paul McCartney met CCC. Zometeen het weerbericht, blijft het zo grijs, grauw en koud. Je hoort het zometeen. En um, we gaan even een plaat draaien. Ik zat een beetje te twijfelen, kan ik hem al draaien? Het is 13 november, nou vooruit. Valencia met Gaia. Het is 13 november vandaag. Eindejaarsplaten komen we weer aan. Valencia Gaia hoorde je voorbij komen bij ZFM Zandvoort. Even rekken, daar hebben het weer bericht. Vandaag begon in de oostelijke helft van het land met een graadje vorst. In de ochtend trekt er vanuit het westen een gebied met lichte regen langzaam over onze regio. Terwijl deze regen zich naar het zuidoosten verplaatst, neemt de activiteit van de neerslag af. De temperatuur stijgt naar 3 graden in het noordoosten. ...tot een graadje of zeven aan de kust. In de avond klaart het in het oostelijk helft van het land verder op... ...waardoor de temperatuur daar snel zal dalen. In het oost van het land koelt het af tot enkele graden onder het vriespunt... ...en aan de kust koelt het af tot 2 à 3 graden erboven. Morgen begint vrij bewolkt in onze regio... ...en in de loop van de middag gaat het vanuit het Noordwesten regenen. Er staat overdag een zwakke wind uit zuidelijke richtingen in de avond... Bij het overtrekken van het neerslag trekt de wind wat aan. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden in het noordoosten en 8 graden aan de kust. In de avond en nacht blijft het bewolkt en regenachtig. De temperatuur zal hoogstens enkele graden dalen. In het noordwesten zal de temperatuur op nadering van een warmtefoon zelfs stijgen. Dinsdag zal het weertype niet verbeteren. Er valt tijd van tijd lichte regen tegen de avond intensiviseert deze neerslag... Er is gerime, geen tijd ruimte voor de zon, dan moest ik zeggen. En de temperatuur van 11 à 14 graden wordt vrij zacht. En daarna wordt het weer koud met waarschijnlijk kans op winterse weerslag aan het eind van de week. Nou, niet zoveel deze week dus met het weer. Maar goed, hier zijn de motors, airports. So many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 ...uit de Your Breakdown met Maurice Mulder... ...Clean Bennett Mathias en de voorraad de jaren 70 ...de Motors met Airport. Het is 10 minuten overal, drie. Hier luisteren ZFM Zandvoort. De lokale omroepers Zandvoort en Bentveld. Dat zijn wij. <tie> en we duiken weer in... ...de grote kast van Rob Harms. Want daar staat deze in. Sharon Red met In the Name of Love... Now think about it. I've been to London, I've been yeah. to Paris, yeah. everywhere there in Tokyo. Tokyo. Back home down in Georgia, yeah. to New Orleans. Yeah. But you always did the, did the show. And just like that girl you got me thrown. Like a Nintendo 64. 64. If you never knew, well now you know. No. No. No. No. Beautiful hey. girls yeah. all over the world. All over. I could be chasing, but my time would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 De name of love uit de kluis van Rob Harms gestolen gewoon. B.o.b erachter Nothing on you voor Zandvoort en de regio. Afgelopen dinsdag heeft de voltallige Zandvoortse gemeenteraad een motie aangenomen met de opdracht aan het college om onderhandelingen over een landelijk kustpact opnieuw te voeren. De Raad wil dat niet alleen een mogelijke bebouwing op het strand en de duinderij tegengehouden wordt, ook wil de Raad dat in het pact van minister Schulz van Hagen de bebouwing van de horizon erin komt te staan. Mocht deze bepaling er niet in komen, dan wil de Raad dat de gemeente Zandvoort het kustpact niet ondertekent. De gemeente Bergen heeft als eerste ondertekening geweigerd. De gemeente Bergen voelt er als eerste helemaal niets voor... om een nationale kustpact ter bescherming van de natuurwaarde van de kust te ondertekenen... omdat tegelijkertijd vanuit een andere ministerie de Rijksstructuurvisie wordt vastgesteld... die de gehele kustlijn voorziet van windmolenparken op zichtafstand. De Bergense gemeenteraad nam daarop uh, op 27 oktober een motie aan... om het kustpact niet te ondertekenen... Wethouder Odile Ras van Bergen voelt zich gesteund door de motie. Ze zegt het vrije uitzicht is notabene een van de belangrijkste waarden uit het kustpact. Er is geen enkel ander land in Europa dat windmolenparken zo dicht op de kust bebouwt. Ook de raden van Noordwijk, Zandvoort en Wasnaar is een soortgelijke motie ingediend en aangenomen. Goed, er zijn nog uh, wat dingen om te stemmen voor dit jaar. Want uh, de onderneming van het jaar 2016, daar kun je nog tot 23 .59 uur 59 tot stemmen. Dus vandaag, zondag, als je dinsdag luistert, dan heb je pech gehad. In de categorie horeca zijn dat uh, lunchroom, Rabal, Zandvoortse uh, strandpavioen Ayuma en viskram, uh, viskraam, Zeemermin. In de categorie Retail zijn dat Bruna, Balkenende, Modenzaak, Checktime en Zonnestudio Sunny Beach. En in de categorie Overigen zijn dat Sportschool Kinnamu Zandvoort, Circus Zandvoort en Trampolinepaleis Jump XL. Hoe kun je stemmen? Je kan het doen via de app, de Zandvoort-app is dat. Of een e-mail sturen naar ovhj Zandvoortse Courant.nl. Je kan nog op wat anders een stem geven op de Vrijwilligersprijs. En dat gaat naar een groep vrijwilligers binnen de gemeente Zandvoort. Het thema van de vrijwilligersprijs is de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is toegankelijk voor iedereen. Hoe toegankelijk is het vrijwilligerswerk in de organisatie en hoe toegankelijk is het werk wat er gedaan wordt voor Zandvoort? De inwoners van Zandvoort hebben verschillende vrijwilligersorganisaties voorgedragen om genomineerd te worden voor de VIP. Uh, Vrijwilligersprijs 2016. Een jury bestaande uit Maaike Koper, Gerry Rutte en Marijke Veerman... en uh, dat is een vrijwilliger van de dierenthuis Kermerland, heeft vervolgens alle nominaties bekeken... en besloten welke vijf organisaties definitief genomineerd worden. Dit naar aanleiding van de onderbouwingen... de hoeveelheid voorgedragen nominaties en de visie van de jury... We zijn er trots op dat ZFM dit jaar is genomineerd. De VIP-vrijwilligersprijs bestaat uit twee prijzen. De juryprijs en de publieksprijs. En op zaterdag 26 november zal de VIP-vrijwilligersprijs bekend worden gemaakt. En dat is van 4 tot 6 uur bij Pluspunt. Alle inwoners van Zandvoort kunnen onder andere via de ZFM-app... en via de website www.vip-zandvoort.nl slash vipstemmen... En dat is dan stemmen op een van de genomineerde organisaties. Vul je e-mailadres in en klik op een organisatie om te stemmen. En je stemt geld, uh, die, stel, die, uh, die telt gewoon mee. Goed, tot is over het uh, Zandvoornieuws. We gaan verder met die Alan Parsons Project met Holden Wise. blijft het toch. Mooie muziek van de Yellow Parsons Project. Old and Wise. Muziek om stil van te worden. We draaien nog één plaat voor het nieuws van um, drie uur. En dat vind ik wel een beetje toepasselijk van afgelopen week. David Bowie met This is Not America. This is not America.